Het is weer tijd voor Tobak Leef. plaat is het einde weer? Nou, voor Karamans is het einde, ook nog niet in, te... in zicht. Vandaag weer een heel groot stuk in de kletskant van Nederland, dames en heren. Gruwelfilm begint weer opnieuw. Karmans. weet je nog wel? Ja, met de Maladits heeft hij een leuk onsje gehad. Oké, okay. hij is een seriemoordenaar eigenlijk. Hè? Ja, zo. die Maladits is een seriemoordenaar. Die zit natuurlijk ook hier nu in Den Haag. Er uh, komt binnenkort een proces tegen hem. Hij is een beetje ziek. Nou, luister naar het rijdenprogramma, komt het goed? Nou goed, daar zijn wij niet zo voor natuurlijk. Dat het goed kon hem. Maar goed, Cardemans, ja, die is nog steeds. Dat hij toch wel in een ontzettend negatief dag ligt. Want die is natuurlijk ja, betrapt met een borotje samen met hem. Oh, oh dat was niet helemaal in de In ook, de gevangenis? Hier. Nee, dat was destijds in 1995. Oh. Dus okay. Nee, nu niet. Nu nee. Nou, is je wel slim genoeg om uit de buurt te blijven natuurlijk. Heel verstandig. En het schijnt dan een apart persoon te zijn, die Karmans, Maar goed, ik ja, ja, weet het ook van de Het naadje van de ik kan, me daar, kan er geen zinnig woord over zeggen. Ja. God. Ik heb hier een aparte bericht. Uh, een gezinsauto heeft natuurlijk heel wat te verduren van kinderen. Want die proeven alles wat los en vast zit te, te pakken. Het ja? maakt er allemaal niet uit. Maar hoe test je nou of een auto al het geld aan kan? Want kinderen zijn natuurlijk. Uh, ja, lastig en zo in auto's. Nou, wat, uh, hier ze moest er even over nadenken. Ja, de, de, de, de, de autofabrikant ja. die dacht dus van... Ja, kinderen zijn eigenlijk net apen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is naar een safari park gegaan in Liverpool. Ja. Waar de bavianen. Wat, dat hij daar nog of niet? Die is, zijn om de schade die ze aan auto's aanrichten. Ja. En de bavianen in het safari park die mochten al gauw erin in de auto. Sprong op zittingen, probeerden alle knoppen en hendels uit. En liepen rond op het dak in de motorkap. En zo'n veertig apen die zijn er dus tien uur lang in gang gegaan. En uh, de schade viel mee. Een paar krassen, flink wat vegen en vlekken en een oh, losgetrokken deurrubber en tandafdruk in het stuur. Dat is alles. Maar ja, de arm auto... zat er nog in en zo allemaal ook. Ja, alles zat erin, maar nou, eh, ja, is... ja, er zat ook nog wel wat uitwerpselen in de auto, want dat was natuurlijk alweer weer zo, hè. Ze denken toch van nou, even mijn... ja, ik heb geen paar blaadjes bij de hand, even mijn kont afvegen aan. Uh... Ja. Ja, ja, ja, dat... ja. Het is een grappig wel, idee. Wel, wel grappig idee, ja. ja ik heb zo Ik dacht van nou, dat dag. is slim. Zou het ook Terro Jaap kunnen inhuren? Ja. Hoe gaat met hem? Nou ja, het geld is op, maar hij Echt moet ook wel geld betalen aan de viscus, want hij had natuurlijk wat, had hij ook alweer gewonnen. Hij had een miljoen euro gewonnen, omdat hij namelijk 365 dagen had hij in het huis gezeten, de Gouden Koor. Op een gegeven moment had hij gewonnen, hij had ook allerlei leugens verteld dat hij geld het ook aan een goede tool zou geven. Ja, het de was, stichting. Hij was hij ja. zelf weer. En uiteindelijk uh, moest hij dan, uh, dan zou hij zeg maar iets bijna 500.000 euro overhouden. Want uh, ze hadden gezegd zo van, nou Talpa, wij houden alvast dat, dat belastingdeel, houden wij alvast eraf. En Terrarjapa zegt, nee is niet waar. Nee, ik ben niet in loondienst geweest. Dit is kansspel. Een kansspelberekening is dan 25% wat je dan moet betalen. Dus hij kreeg weer een geld. Sommetje terug van Talpa okay. Maar dat is uiteindelijk voor de rechter gekomen De rechter heeft gezegd, nee hoor, oh, je bent echt in loondienst geweest bij Talpa Dus je moet gewoon nog wat geld terugbetalen En dan zou je denken, Terry Jaap heeft nog wat geld achter de hand gehad Nee heeft alles destijds geïnvesteerd. In een hele goede bank. <lacht> oh, God. Welke bank was dat weer? Oh, Van meneer Scheuringa? Meneer Scheuringa. scheuring oh, wat Oh, Ik ben belast. Ik Waarom ben Maar dan ben belast. jongen ben belast. Ik ben belast. Ik Was ook niet helemaal slim geweest, maar dan had je belast. wel in ieder geval iets tastbaars. Ja. Dus Toch? Mag, mag je nog een klusje voor hem hebben? Hij zit op zwart en hij moet nog geld betalen, ook. Dus, uh, ja. Misschien komt hij binnenkort weer een of andere scoop. Komt hij weer op de buis? Toen met. Uh, Nathalie natuurlijk Halloway. Of je ook weer die man. Ik ja, ben zijn naam vergeten. Gewoon die moordenaar. Die, die gek. Die, die idioot. Die ook weer een andere vrouw heeft vermoord. Oh, Ja, ja, overgeven. ja. ja Johan. Johan van der Sloot. Johan. Ja, Je had ook ook geïnterviewd. Dat was toen wel een aparte televisie. Dan ja, oké, oké. Okay, okay. nou, nou ja, ja, voor de rest denk ik van had. nou. Maar Jaap, die heeft geen uh, aardbaarheid gehad. En uh, ja, dit gaat gewoon niet lukken. Nee, dat denk ik ook niet. Oh, wacht, oh, wacht. dan moet ik even anders aankondigen. Want iedereen is nu gek op Triggerfinger, hè. Triggerfinger is een Belgisch beentje. Die hebben Follow, I Will Follow, hebben ze mooi gemaakt. Dus ik sprak ja. iemand, oh, wat is het een mooi plaatje, ik, ik, dus ik dacht bij mezelf, ik ga even op YouTube kijken. Kijken of ze nog meer leuke muziek hebben. En dat hebben ze. Kijk, alleen iets anders dan leuk. Nou nee, dat niet. Doe maar iets anders kan kal Maar ik vind het wel een nette. Come Around again, will it start a new revolution? This dancing right around again, will it turn the water to wine? Oh, this dancing right around again, gonna cause a lot of confusion. This dancing around again. is true. Jack. je een zonnig gevoel hè? alleen vervelend dat toch ja je moet toch zeg maar bed uit je moet toch straks je boodschappen doen natuurlijk dat is wel weer dat je denkt van nou daar zat ik nou niet helemaal op te wachten maar het is is gewoon niet anders het is toevallig even de radio en je luistert in het programma is je natuurlijk ja pyjamaatje ja ik denk druk ze snel het knopje want Jolande is namelijk nog even boven dus ik hoort het dan niet 20 minuten over 9 jawel yes ja, kom maar hoor. Kom maar dichter bij de radio zitten, van we mogen weer uh, leuke dingen te berichten. Maar wat, wat wachten we? Wat is dat nou voor een ding? Bent u nog op zoek naar een houten piemel? Oh, dat is het. Wacht even, denk, wat is het ook alweer? Nou, het is een houten piemel. Ja, goed, gisteren natuurlijk die, uh, die kunstenaar die een grote piemel had gemaakt. Om het, uh, een protestbeeld uh, was dat namelijk omdat zijn dochter was gefouilleerd. Gefou namelijk, niet met een grote piemel, maar met de handen van een uh, wijkagent die was op zoek naar drugs. Ja, als dat en gebeurt... Vond, en toen vond hij een, uh, een houten piemel. Nee, dat niet. Hij had zelf misschien wel een, uh, een grote, maar... Uh, nou goed, laten we dan niet helemaal de, de, iets maken dat je denkt wat van... ben een idiote onzien. Dat je het helemaal niet meer begrijpt, maar uh, nee, ik zat wat raar wat in elkaar niet. allemaal. Heel vreemd allemaal. Nou, wat ook raar in elkaar zat. Ik zat gisteren te luisteren naar... Uh, Laat me u zeggen. Ja, precies. Uh, naar deze man. weer nog 20, barst. Ja, precies. Hij loopt weer nog twee. 200 marsen. Maakt allemaal niet uit. Het maakt helemaal geen indruk op Daisy Boutussen, uh, Hij zit nog lijst in Suriname. Hij had een heel heel verhaal, en ik had echt de hele tijd zoiets van: Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Ik snap er helemaal niks van gewoon. En dan deed hij ook half in het Surinaams en dan weer in het Nederlands. En die man heeft ook nog mensen die hem volgen. En hij houdt alles maar onder het mond van: Ik heb een heel goed pad uitgestippeld. We zijn op de goede weg. En dan komen we ook een economische crisis gaan ze lopen zeuren over een paar moorden van vroeger. En hij staat daar met een bezweten hoofd, zat hij allerlei dingen uit te kramen dat ik denk van. Hoeveel idioten wonen daar? Genoeg, genoeg. En vanochtend op Radio 1 hoorde ik ook weer een vrouw die zat in de rechtszaak. Nou ja, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Die, die snapte niet helemaal wat de rechters allemaal vertelden. Over dat, wat, dat plan wat ze hadden om dat... Nou, de, de, hoe noem je dat ook weer? Nou ben ik zelf ook even het naam gereden, dat hij uh, immuun is voor uh, rechtsvervolging. Oh ja, onschendbaar. Ja, onschendbaar. Ja. En dan denk ik, nou goed, zij snapte het niet helemaal, kan ik me iets voor voorstellen. Maar die advocaat had ik zoiets van. Ik snap het ook niet helemaal, de advocaat van deze bouwtussen. Kan ik het op papier krijgen? Kan ik het thuis nog gaan nalezen? En ik denk, wat is dat voor een land? Kan het afgeduwd worden? Zo ver mogelijk weg. Vaag, vaag. Vaag ja. Maar uh, in de rechtszaal. Was, uh, in Ierland was er een Ier en die uh, zat op de tribune bij een rechtszaak. In de rechtbank van London-Derry. En toen de beltoon van zijn mobiele telefoon klonk, gelastte de rechter hem het apparaat uit te zetten. Sweeney negeerde dat gebod. Hij nam op en hield een kort gesprek met de beller. En de rechter was furieus. Sweeney werd voor een paar uur in de cel gezet en kreeg een boete van 200 pond aan zijn broek. Zo. Ja, dat is inderdaad. Hoe noem je dat ook weer? Uh, uh, uh, dat je. Contempt of the judge of zo, hè? Dat, je de, dat je de rechter uh, inderdaad voor aap zet op dat moment, hè? Oh, dat is, dat is wat anders met zo'n... Uh, Bent u nog op zoek naar nou, een houten Ja, vind, ik vind het een goede zaak. Ik heb zo van, ja, uh, dat, je, dat jij gewoon uh, een gerechtelijk recht, bevel, op dat moment een rechter, dat is echt een gerechtelijk bevel, van doe die telefoon uit en dan toch gaan zitten bellen, hè? Ja, dat zit nou, zo dat ingebakken. Daar kan je helemaal niks aan doen. Ik vind die... eigenlijk zou je... Als je de rechtszaal ingaat... Zou je op dat moment eigenlijk gewoon je telefoontjes in moeten leveren. Eventjes, of in een kastje, in een kluisje doen. Ja. En uh, word jij nog betrapt met de telefoon... Dan ben je die gewoon uh, een maand kwijt. Weet je wel zoiets. Ja, maar, maar is het niet gewoon... Zeg, turkey. Maar had hij haar, haar gewoon niet kunnen bellen dan? Dat hij de voorsmelding gesproken had. Zodat, wilt u de telefoon uitdoen? Dat mag niet tijdens de... Ja, mensen gaan echt niet... Tel als je de telefoon gaat... Dan moet die opgepakt worden hè, ook, hè? Maakt ja, niet uit maar, maar, welke situatie. Maar, maar moest je eens kijken hoeveel mensen allemaal uh, reageer van huh telefoon ja en hoeveel mensen denken van ben ik het ben ik het je ziet iedereen grijpt naar zijn zak van ja huh? Het is, het is heel erg onrustig. Het is heel onrustig. Je, je komt in een, een, een, een nieuwe situatie. en Je ziet mensen binnenkomen. En die zien wat over oh, een onbekende situatie. Dan pak ik eerst mijn mobiel maar even. Kan ik even me concentreren op mijn mobiel? Want ik heb vast wel heel veel berichtjes binnen. Ik word al jaren niet meer gebeld. Maar ik doe net of ik gebeld word. Ja. Dat is in mijn geval dan. Hè. Zo ik doe ik het altijd. Nee, maar je kan bij mijn telefoon, als je gewoon het knopje naar nou omlaag doet. Dan kan je, uh, kan je gebeld worden, zogenaamd. Oh, je zit er ook op, die ja. functie? Ja. Oh. <lacht> <lacht> maar het is heel handig. Als je bijvoorbeeld ja? uh, uh, naar een moet ik zeggen ja ik kan zo gebeld worden door het ziekenhuis want en dan uh, gaat gewoon uh, na een halve minuut of zo gaat die telefoon en dan ja sorry sorry uh, even naar buiten een belangrijk gesprek weet je ja, ja. <laughs> en dan ben je weg oké okay. gentlemen. Gautje James en Need Your Need. Ik vind het een van de gaafste platen die ik afgelopen jaar tot me heb gekregen. Alleen, het is helemaal geen uh, grote hit geworden. En daar snap ik echt helemaal niks van gewoon. Maar dat kan allemaal komen. Als ze ooit eens dus een ander plaatje maken en dan gaan ze dit opnieuw uitbrengen natuurlijk. Het is, uh, ja, dat is altijd zo. Ja. Ja, dat is... Uh, ik vind het bizar. Ja, nou, jij we... vindt het bizar natuurlijk. Je houdt vast aan die uh, Brusselse norm. Nou, dan doe je dat, joh. Ja. ja, lekker doen, lekker, lekker doen. We met die 3%. of die 15 miljoen of zoiets, weet ik, wat. Laten we Barack Obama daarvan inhuren. Uh, in die is namelijk uh, afgelopen week uh, aan het lobbyen geweest. Maar hij heeft natuurlijk wat geld nodig voor uh, zijn campagne. Ja. 15 miljoen opgehaald op een avond, geloof ik. Kijk, kijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop dat hij echt nog een periode mag. Ja, ik ook. Al is het alleen maar om het een beetje erin te slijpen. Dat het ook goed is dat uh, een, een, een Afro-Amerikaan. dat hij ook de kans heeft en het kan doen. En dat hij het gewoon goed doet. En dat het niet uitmaakt of iemand blank of zwart of geel of uh, nee. rood is, weet je. Wel. En we weten natuurlijk van, uh, van donkere mannen dat. Uh, Bent u nog op zoek naar een houten piemel? Nou, hout niet. Hij is wel groot. Maar ze hebben een flinke bos hout. Uh, en nee, voor nou, zichzelf de uh, kan hij natuurlijk ook uh, heel goed. Uh, Reverend Al Green was hier. Ja, precies, goed zingen. Ja. Ik moet nog even een stukje laten horen, ja, niet? Ja, oom. Ja, och, ik heb ik een ge... weg. Ja, oeh. Oh. Ja, daar gaat hij weer. Oh. Barak. Toch? Ik bijna homo. Ja, hou op. Ik word ja, hij kan, helemaal altijd, op. Ik kan altijd nog een, een plaat maken daarna. Ja, dat dacht wel. Dat doet hij volgens mij ook wel. Misschien doet hij dat wel. En anders kan hij altijd nog vliegen aanvangen? vangen. Hey. Ja, daarin. Nee, wat ik zo leuk vond, trouwens laat, was een, een, een actrice. Volgens mij heette die Nicky Cool of zo. Die, die, die speelt ook in diverse films yeah. In Nederlandse films En dan nou blijkt dat zij gewoon ook al vier cd's heeft gemaakt En ik ben helemaal verbaasd Nicky Cool Nicky Cool of zo, Cola of Cola ja. Die speelt dus ook in die film van uh, uh, Van die uh, Van die neger uh, Die, die, die met, met een blanke vrouw trouwde in de jaren van de oorlog die, uh, Ik ben even Ik ben helemaal even uh, ik, ben, ik ben even helemaal uh, Niet wakker Nee, wordt er Ricky weer gekoegeld? Ofzo. Ja, wordt we gelijk gekomen? Ja, dat is heel goed. Ja ja, ja, ja, Rikkie Kole oh, yeah. heet ze. Ja, oké. Okay. En zij heeft dus gespeeld in die, die uh, ene film. Ja? Yeah. God, hoe heette die nou? Oh, dan gaan we alles van opzoeken. dat gaan we niet doen! Nee, dat gaan we niet, ja, doen, gaan hè? We nee. niet doen, Nee, ik had een heel ander leuk berichtje. Ja. Dat we, dat ging, uh, niet, niet dat ik zeg dat negens gelijk weer dit doen. Nee? Want dit was een Litouwer. Ja, ja, ja, maar ja. die heeft dus vroeg in de ochtend samen met een uh, landgenoot, heeft hij dus uh, iets stouts gedaan op het Oost-Einde. Ergens werd hij opgepakt. Oh, daar zijn we altijd eigenlijk toch zich verdacht ja. nou, dat is al, Volgens mij is het al heel leuk als je agent bent En je rijdt in een auto, en je rijdt wat langzamer Of je neemt gas terug, want de mensen die denken Weet je wel, als die, die zo reageert Die moet je pakken ja. nou ja, Er waren dus twee jongens, die hadden ze dus gepakt En toen bleken ze dus dat een uh, navigatiesysteem bij zich hadden, En ze hadden waarschijnlijk wat meer spullen bij zich en uh, ja, nee, dat is echt van ons, zo'n navigatiesysteem. Maar een van die agenten kwam op het briljante idee om het woord thuis in te tikken. En ja hoor, het navigatiesysteem leidde de politie naar de buitenruststraat. Ja, en? en daar stond een opengebroken auto voor de deur. Zo. Ja, de, de, ja nou, ze kon haar baas niet zeggen dat die auto ook van hun was. Maar ja, de eigenaar van de auto gaf aan, naast de navigatie, dat hij ook de accu van het voertuig kwijt was. Nou, en die hadden de twee Litouwers ook bij zich. Dus dat was Slim. een duidelijk hete daadje. En uh, beide mannen, die, uh, ja, die, die, die moeten alweer voor de rechter verschijnen en zo. Ja, jammer. Nou, ik denk wel dat dit wel kick is voor die agenten ook. Maar uh, nou, het geeft ja. echt zo'n adrenaline kick van, kijk ja. ons even, heel En We hebben even de misdaad zijn. bestreden. Zo man, we zijn vertief. gewoon echt. Ja, geweldig. Straks naar deze plaat, Neon Trees. Ik hoop dat dit de nieuwe single wordt, want ik vind hem mega goed natuurlijk hè. Moving in the dark. Straks wat Zandvoortse berichten. Started in the my head was getting hazy. Couldn't keep my feet on the ground. It is She was making love to the mirror in the Ja, dat lukt niet helemaal. Hé, hey, dat is het einde van de plaat alweer. Heerlijke plaat, Neon Trees. En het heet uh, Moving in the Dark. En voordat je het weet is dat weer. News uit Zandvoort. News uit Zandvoort. Kijk aan. Nou. Ah, het is weer zover. Nieuws uit Zandvoort. Ik, ik heb er gewoon wel... Ja, er worden figu figuranten gezocht voor een operationele oefening op 7 juni... Ja? ...in de bazaar in Beverwijk door de VRK. Dus, dus de Vereniging... De Veiligheidsregio Kennemerland. Sorry. Okay. Ik, en uh, de bazaar trekt iedere weekend zo'n 50.000 bezoekers. En uh, je kan je dus aanmelden... Via nbasten.vrk.nl En het is gewoon heel leuk. Je krijgt een onvergetelijke leerzame dag. Avond. Het is een avond alleen maar. Voorafgaand aan de oefening wordt voor warm eten gezorgd. En na afloop van je een goed gevulde goodie bag. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te doen. Een goodie bag. Dus ga je, ga je overdag ga je gewoon even een beetje lekker een beetje rondhangen daar op die bazaar. En dan ga je s'avonds ga je gewoon als, uh, als, als patiënt liggen, of weet ik veel, of dan moet je geholpen worden. Of uh, je moet gillend wegrennen of zo. Weet je. Nou, het is toch hartstikke leuk. Hartstikke. Ja, dat is ook wel wat voor jou. Ik, bedoel, ik heb alles eens uh, gefigureerd, ja. Ja. In een film van mij. Is het bijna 15 jaar geleden. Of zoals ik ja. het gefigureerd heb. En als je jonger bent of 16 jaar. Dan moet je je aanmelden met een begeleider. En de minimumleeftijd is 12 jaar. Dus wel dus geen kinderen. Oh, Oké. Okay. Dus natashabasten.vrk.nl En basten.vrk.nl Wat misschien ook in de goodiebag zegt. Is drugs. Ik weet het niet. Maar dinsdag werd even na 12 uur. Heeft de politie namelijk een schot gelost op de Leidse Plein in Halem? Tijdens de surveillance wilden twee agenten, twee mannen in auto aanhouden. En die waren bezig met drugsgerelateerde uh, activiteiten. Kijk, je kan van een bijna niks bericht toch hele mooie woorden gaan maken, allemaal. De mannen wilden niet meewerken, reden met een auto in op de politieagenten. Deze schoten in de lucht. En niemand is gewond geraakt. Een bestuurde 19-jarige man uit Zandvoort kon worden aangehouden. Ben ook, okay. Zet hem trots op. Je denkt altijd dat er weer een Zandvoort er is die in het nieuws komt. En de andere man is, is er, heeft het op een lopen gezet. En die is nog niet door de politie aangehouden. Dus uh, mocht je denken van nou, hij zat in die wagen. Meld hem hè. Oké. Okay. Het gemeentehuis en het loket Zandvoort uh, is de komende week op 17 en 18 mei gesloten. En denk je waarom is dat dan toch? Ja, dat is hemelvaartsdag. Oh ja. En 18 mei uh, zijn wij uh, verplicht om een vrije dag te nemen. Maar ik vind het niet zo erg hoor. De meesten willen wel een vrije dag nemen dan. Dus dan is het hemelvaartsdag. En de dag daarna zijn we lekker dicht. Uh, dan heb ik nog wat anders uh, ja? De raad stelt het besluit over uitgangspunt afvalstoffenbeleid uit Dat is een uh, één. Ja, Ik haal het allemaal van de website van de gemeente zelf af En de college Z Is aan zet En na ontvangst de no van de notitie van de raadswerkgroep parkeren Nou, boeien <lacht> Kijk maar op www.zandvoort.nl er, nee, er stond minder in dan ik dacht Tot zover het nieuws uit Zandvoort Oh, lekker boeien ja, Het is tijd voor de Jolande -keuze. Ja het is alweer ik heb een, een oud cd Nee, ja, Nee, nieuw, ik heb hem net nieuw Ja, maar het cd is, uh, zelf is alweer heel lang oud Ja, echt ja, oud, oud. Natuurlijk. Ja, Frut Collins, volgens mij is dat 20 jaar oud als dit dit is ik nog bij de piraten Ja, 1981 Het <lacht> is 30 jaar oud oh, ik, 30 ik heb de oude ja, meuk gekocht Jij dacht dat het zijn laatste CD was ah, ja, Ik zie ook maar gedeeltes van zijn gezicht Zonder van papier. Toen, had hij, nou, nog haar. Toen had, had hij nog haar, had dat, hij heeft haar. Hij dat heeft hij ook je. vaak laten zien in het hoesje Aan nou. achterkant zie je zijn borsthaar. haar Doe je het boekje open, zie je nog een keer zijn haar en daarna zie je de borstel van zijn wenkbrauw. Nou, het is een boekje waar niet heel veel in staat. Maar het eerste nummertje van de CD is natuurlijk het allerbekendste. En dat draaien Want dat is toch? deze week ja, overal de, het mijn keuze. Ja, overrolt mijn keuze. Je wilde toch India Tonight? Nee, ik zei in ik zei het begin erg leuk van nee, maar laat het maar gaan. Bedoel, volgende kan... keer doe ik uh, Missing You. Vond ik was nummer 7 volgens mij. I Missed Again? Is dat die? Oh, ja, die Miss... vond ik ook wel leuk. Oh. De, de, die hoor je niet zo heel vaak. Ik vind het goed. Dankjewel. Ik heb al iets met trompetten. Echt. Veel kossing, Collins. Er ja, ja, Weinig trompetten in dit, uh, dit programma. Je moet je terugkomen eigenlijk? moet ik een keer een blaasshow doen. Mister Ken, welkom. Collins, si bezuia van in de zaterdagmorgen. Ja, Mr. Gun van uh, Phil Collins. Wacht even, wacht het nog één keer. Ik had hem wel nu dit keer, volgens mij. Had ik hem nou of niet? Nou, nog een keer. Wie was dat? Wacht, ik heb hem bijna. Nog een keer. Misschien moet ik weer eens op herhaling. Wat denk jij? <lacht> Ga je maar andere misdaden oplossen. <lacht> ik heb wel soms wel zien om zo'n zo uh, elite opruimingsdienst op te starten. Okay. Ik kan het natuurlijk niet voor me houden, dus dan vertel ik het meteen op de radio. Die zeg maar echt de hele zware misdagen is gewoon neerschieten. Uh, gewoon neerschieten. neerschiet, neerschiet. Gewoon Daar je echt helemaal, van helemaal, helemaal klaar mee, gewoon. Echt helemaal dat je denkt langs rijden, gewoon een eentje. op klaar. Ja. Ja, en de politie doet er dan niet te veel aan, natuurlijk, omdat het, uh, het ruimt zo lekker op. Ja, oh, okay, nee, okay, nee, die okay, zitten daar okay. ook weer in, die zetten natuurlijk ook weer regisseurs op, want moet moet wel werk blijven. <laughs> Dat is ook wel zo vervelend altijd weer. Ja, het zo gewoon natuurlijk. Toebak leeftijd er bij 20 minuten in het zonnige, 20 minuten voor 10 in het zonnige Zandvoort. Komt deze kant op, zeggen wij. Doen we. Ja. Agenten hebben afgelopen woensdag de eigenaar van een 22 jaar geleden gestolen fiets opgespoord. Kijk, ze zijn goed bezig. Ja, een veelpleger werd betrapt bij het stelen van de fiets. Ja. Via de ingegraveerde postcode werd ontdekt dat de fiets al eerder was gestolen. En of de eigenaar de fiets dus terugkrijgt is nog te vraag. Want als er in de tussentijd een andere eigenaar was, dan kan die ook aanspraak maken op het rijwiel. Hé hey Jolande, kom eens van die fiets ja. het? Ja, <laughs> een vrouw die was, die was dus inderdaad haar fiets al 22 jaar kwijt. Ik weet niet eens meer hoeveel fietsen ik al kwijt. Ben. Nee. Maar die woonde nog op het adres dat in het frame van de fiets gekrast was. En voor zover bekend had zich nog geen andere eigenaar gemeld. En nou ja, de veelpleeg is aangehouden en dat mag je niet meer doen hoor. Fout. Ja. Krijs achter zijn naam. Hij ah, moet gewoon voor straf uh, gratis uh, alle fietsen die bijvoorbeeld bij het station staan oppelappen. Want dat, dat verbaast me altijd. Als je er gewoon bij het station bent, yeah. zijn er van die fietsen en die hangen dan half uit het rek. Het lijkt wel alsof er dan mensen zijn die denken van nou, ik ga eventjes erop springen zo En dan wordt het dus helemaal verbuigd en het blijft dan hangen. Al die wrakken. Ja, dat ik is... ben er echt verbaasd over. Dat is, ik, ik heb er ook altijd zoiets van. Ik zie, ik zie gewoon, ik ben zelf natuurlijk een beetje een fietshandel, ik knap fietsen op en zoiets. Je ziet gewoon fietsen gewoon achteruit gaan. Je, je ziet iemand een fiets neer, ergens neerzetten dat je denkt van... Ik zou hem daar niet neerzetten als ik jou was. Maar goed, je doet dat. En die staat daar een week, die valt om. Nou, dan zet ik hem eens een keer recht. Ben ik ook wel weer zo gek. Dan zet ik hem recht. En dan valt hij weer om. Geef het dicht, die half op straat. Geef hem weer recht. Maar die Geef... is dan gewoon nog gestolen. Geef het rijdt er iemand overheen. Iemand geeft een trap aan. En voordat je weet, is er niks meer van hem over. Nee, ja, ongelukkig hoor. Zo bekende film is dat. Oh, wacht even, ja. Oh, alarm. Is dat hier? Nee, dat nee, is uh, okay. even om even het volgende bericht in te leiden. En oh. ik vind het wel, ja, het is niet leuk voor die man. Die man zit bij de brandweer, de vrijwillige brandweer in uh, Nuenen. En deze brandweerman had een camper naast het huis staan. En wat hij daar gedaan had in het campertje is niet helemaal duidelijk. Maar daar was brand. Oh, brand. In de er is, camper. Er, er, is, er is brand, dus nou, daar, moet daar moet brandweer bij komen natuurlijk. Dat lijkt me echt handig. Dus er werd alarm geslagen. Je kan toch bij eerst uit laten branden? Nee. In een camper? Ja, die camper heeft hier hartstikke veel geld voor neergeteld. <laughs> toen bleek dat alle vrijwillige brandweerleden... Uh, ...ver buiten het dorp zaten. Dus niet op tijd bij de concerten konden komen. En er was één gast. Die was vlakbij. Maar die was dronken. Ah. Dus uiteindelijk moesten spuitgasten uit een nabijgelegen dorp... ...naar de concerten komen. In de wagen. Joes, we gaan erheen. En je bijval, dat had... Geen zin meer? Geen zin meer. Nee, precies. Dus ik, ze denken ervan, er zijn nu weer van die toch wel rare verhalen, dat ze jaloers waren op deze camper. En dat ze daarvoor niet uitgerukt zijn. Maar dat ze verhalen. Oké. Okay. Dat doe ik niet aan mee. Oké. Okay. Ik had nog ook wel grappige iets, want er ging ook zo'n alarmpje af. Ja? Want er was een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, JetBlue. En uh, ja? Er kwam een meisje die met de ouders en zo, en bleek dus dat het meisje stond op de lijst van verdachte mensen die niet mogen vliegen. Anderhalf jaar. Een meisje? Ja, van anderhalf jaar. Wat, wat doet ze Volgens JetBlue was er sprake van een computerfoutje. Het gezin mocht uiteindelijk alsnog instappen, maar ze weigerden. want het, ze vonden de gang van zaken bezwaarlijk. Maar ja, het meisje stond dus op de zogenaamde no-fly list, en op die lijst staan dus duizenden namen van mensen die mogelijk in verband worden gebracht met terroristische activiteiten. Oké. Okay. Ja, maar ja, kijk, als, als je Fatima heet, ja, dat al, ligt altijd een op Fatima op een, op een uh, verdachte lijst. En ja. als je Mohammed heet, of Ahmed, dan sta je er ook op. Ja Marco, woont er met twee mensen van Fatima en Mohammed. Ja, Mohamed. Die... of Ahmed of uh, Mido, uh, hoe je het ook wil noemen. Het is, allemaal... is allemaal verbastering. Hoeveel nou, verbastering hebben wij van Jan? Jan, Johan, Jean en Jan Je helemaal gelijk. Kunnen we nog wel even mee doorgaan? Dat gaan, dat gaan we niet doen. Nee, hè? Nee, gaan we niet doen. We gaan weer naar een fijne plaat luisteren. Een fijn een fijn moppie muziek op die zender gooien. Brandon Benson hebben we vaak gedraaid. En ze hebben nu eigenlijk een nieuwe CD uit. What kind of world we live in? Oei oh jeetje, dit wordt weer dus zo'n eeuw jongere dagband Ja Daar heb ik zo'n gevoel bij I'm just trying to get something started Been so low and so downhearted Haven't seen my friends in a while And I never laugh and hardly ever smile reaction without fail the same course of action it's the truth but it's always sugar-coated and the starting gun is never loaded i take it too hard Het is niet zo'n grote plaat dan... Uh... Het was iets met meer... de Horizon, Heeft hij je ooit nog een plaat over gemaakt. Maar het kan misschien toch wel een hit worden. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Oké, okay. nou, ja, het is wel weer bestempeld. Ik vind het echt uh, leuk hoor. Dit is nice. Ja, ik vind het echt leuk gewoon dit. Uh, Brandon Benson en what kind of world we live in, dat, komt, dat is een beetje de, de strekking van, van, van de plaats, van het verhaal van deze plaats ja. Ik vind het uh, goed om mensen daarop te wijzen. <laughs> en we moeten we kunnen opgerust uh, arm halen namelijk. Want het einde van de wereld is niet nabij. <laughs> the ze hebben de end, end is not near <laughs> nee. want zijn we namelijk in een. Ja, ze waren echt flink bezig ergens aan het verbouwen. Op een gegeven moment hebben ze een, een ruimte omdek. Hé, hey, je vindt hier nog een ruimte achter. Hallo, is er iemand? En in één keer vonden ze daar nog weer een vervolg van de Maya kalender. Kijk, nou dat, zo moet je het hebben gewoon. En daar stond gewoon diezelfde kalender eraan vastgeplakt. Dat, oh, wat de fuck. Het kan gewoon doorlopen als we dat willen. Als we dat zelf beslissen, gaat het gewoon door. Dus nu in één keer is het niet op 22 december 2012 afgelopen. Maar plakken we er gewoon nog even, weet ik wel, 50 miljoen jaar achter en vast. Zoveel? Dat weet ik veel. Ik, Blijft de aarde zo lang bestaan? Ik uh, roep maar wat gewoon. Nou, hey, goed, dan uh... gaan we gaan daar wachten. Uh, het zou onze tijd wel duren. Ja, wel. Goed, sommige mensen die nu geboren zijn, die schijnen al duizend jaar oud, hou op, kunnen hou. worden. Nee, ik wil niet. Ik wil niet. Ja. Ik heb uh, er is een enquête gehouden hè, van een, een elektronisch sigarettenmerk yeah. in, in Engeland. En dan blijkt dus nog maar 3% van de Britten na de seks een Peukuur roken. Dat is, dat is toch wel heel weinig Oké. Okay. En uh, ja, het blijkt dus dat Omdat steeds meer mensen alleen buiten moeten roken Lijkt het op het velstellen geen zin hebben Om de kou op te zoeken naar een workout onder de lakens Ze hebben wel mooie namen ervoor Een workout onder de lakens ja. En ze noemen het ook nog weer horizontaal tango dansen Weet je wel oh, Maar mooi, in, deze, in de plaats daarvan sturen mensen vandaag de dag liever een sms'je En meer dan een derde van de ondervraagden Grijpt na het seksen naar zijn of haar smartphone En meteen omrollen en slapen Is ook populair bij, Wat bijna een kwart van de correspondent de respondent, doet na een stuurpartij een tukje. Maar vooral vrouwen zoeken een beeldje op naar de bedpreid. Maar liefst 43 procent gaat onderuit liggen om te twitteren. Van uh, ik vind dit leuk. Ik vind dit leuk. Weet je? Oh dan gaan, dan gaan ze zeg maar elkaar twitteren. Wat vond jij ervan? En even stil Leuk Oh ja Ik terug weer terug. Ik vond het ook heel erg leuk Ja lekker hoor Ja alles weer ja, scherp, scherpje hoor Ik heb toen ook zo'n tekenfilmpje Of zo'n zo uh, cartoon Dan zie je een man De, de dokje staan En die man zit ondertussen Van uh, ik heb nu seks met Anja En dan zie je die vrouw voorop met de smartcard En Anja vindt dit leuk Weet je Dat is echt zo stom Dat ik denk nou oké okay. Ja dat is de wereld de, Dat is de nieuwe wereld Ja hoor oké okay. kijk ja. ervoor yeah. Hatsi Kine Well it is wonderful oh, man absolutely wonderful ja hoor, vanavond gaat weer gebeuren. Dat is de planning, ik heb het op de kalender gezet. Soms moet je het op de kalender zetten, anders komt het gewoon en nu niet En zet van, je he? dan met die voetjes zo? Twee, uh, nee, met, gewoon... Met die voetjes, twee voetjes zo en nog twee voetjes zo, ertussen. Ja, nee, seks zet ik gewoon op. Oh, gewoon seks. Gewoon oh, seks, ja. dat is gewoon, ja hoor... Het gaat gebeuren. Nou, dan even morgenochtend, als je vroeg wakker wordt, kan je namelijk het uh, gesprek zien van... Wat is het nou? Ja, die uh, dame, H -h ja, Eva Jinnik. Wat gaat uh, Eva Jane, H -h jenik, Ze heeft uh, Hisi Ali op bezoek. En Hisi oh. Ali die is natuurlijk in Amerika verhuisd, maar ze hier ook bedreigd werd. Het uh, nou, was gewoon niet veilig om hier rond te lopen. En nu heeft ze al hey, hele mooie dingen gezegd over Geert Wilders. Geert Wilders heeft geen oplossingen. Hij is heel leuk met het bedenken van allerlei theorieën, maar hij doet het te populistisch en er uh, komt geen oplossing van hem. Dus uh, wil je meer over haar weten, moet je morgenochtend even inschakelen. Ik vond het altijd wel grappig mevrouw, deze Heersi Ali. Heersi Ali, ja. Alleen ja, ja het is ook, zij komt ook niet met oplossingen, ze dus kan dingen goed verwoorden, maar ja... Als ze de oplossing ook echt wisten, ja. dan was het gewoon helemaal geweldig op de wereld. Ik moet altijd zo lachen als ik dan die uh, Riet Verdonk ook weer zie. Die zat altijd zo duik. Ja, nee, dat kan toch niet? Dat moet gewoon anders. Ja, ja, ja, ja. gewoon anders. Ja, hoe anders? Daar ja, komt ze ook niet mee. Dan moet je wel overtuigd zijn van je kunnen. En je moet het ook overtuigend brengen. Dat is, dat is die studie die ze allemaal gedaan hebben. Ja. Weet je wel? Rutte heeft die studie ook gevolgd in mediatraining. Daar komt het vandaan. Het zijn allemaal mooie woorden, maar uiteindelijk kun je het Geloof in wat je zegt. Ja, maar al die woorden lijken toch wel niet omgezet te kunnen worden in daden. Oké, okay, ja. tijd voor de nieuwe single van Jack White. En mijn uh, zoon zit nog steeds in uh, Salty 16's, maar dit is de nieuwe. I'm shaking baby. I'm knocking in my knees and I wobbled in my pork And I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart starts are doing that St. Rita dance And I'm dancing, yeah. Platen zitten. Jack White van de Whitesides, I'm Shaking. Met verwijzingen naar de naar, ja, alle jaren 60. Uh, hippe platen een beetje. Oh, I'm Shaking. I'm Shaking baby. Nou, door. Ja, het is echt, uh, als je dat hoortje denkt van... Bent u nog op zoek naar een houten piemel? Nou, dan krijg je er wel een beetje bij. Hè? Heb je dat ook niet? Ach, een strakke plasser. Ja, een strakke plasser. Uh... Dat vind, vind, vind ik veel mooi. Oh, yes. ja, oh, kijk eens wat daar langs loopt. Ja, jij, jij zit net te kijken naar een, een dame. Hij loopt er dus helemaal moeilijk door. Hij loopt door. wel een beetje stoer. Oh. Of ja. uh, nou, het kan ook zijn dat hij gewoon ergens was van heeft. Ja, ah, het Ja, precies. Ja, precies. Mm -hmm. Goed, toebakkenlevenverdrijf. Het loopt ja. tegen tien uur, straks na tien uur. Ja, en ik wil nog eventjes alle, alle dochters of zoons of uh, uh, wat iets meer zijn. We zeggen ja? nog een keer. Nog even stimuleren. Want morgen worden veel moeders ook geëerd met een moederdaggedicht of een moederdagslied. De dag is bedoeld om stil te staan bij de bijzondere betekenis die moeders hebben voor hun gezin. Dus uh, ik wil iedereen oproepen om inderdaad nog een mooi gedicht in elkaar te rijmen. Ja? Want het wordt zeer op prijs gesteld door de moeders. En het hoeft helemaal geen duur cadeau te zijn. Gewoon een velletje papier en dat je gewoon eens uh, filosofeert over hoe fijn het toch is dat je een moeder hebt. Dat, okay. is, dat is een ding wat zeker is. Het is gewoon weer uit een oude meuk, maar het is al zo waar ook, hè. Het is ook zo. Ja. Je waardeert het pas als je het niet meer hebt, hè? Nee, dat is waar. Dat ja. is erg, eigenlijk. Ja, dat is waar. Dan kwam een bepaalde vriendin, had, had ik dat Nou, ja, dat, dat was toch wel beter destijds. Goed, mag dat. Dan laat dit stukje dan maar niet aan de moeder van jouw kinderen horen. Oh, yes! Nee, nee dan niet. Ze gaat dat niet door vanavond. Nee, gaat het gaat niet door. <laughs> <laughs> maken we maken nu even een sprongetje Ja naar nou, heel okay. iets anders namelijk, Er is een rel ontstaan uh, rond uh, de Oldbroekse ex-wethouder Albert Kok Oh we maken geen sprongetje naar iets anders Want dit gaat namelijk ook weer over seks Hij heeft namelijk ontslag gekregen De vieze wethouder had namelijk tijdens werk Had hij even naar seksplaatjes gekeken oh. op zijn computer en dat mag niet natuurlijk. Dus, uh, uiteindelijk... Maar het staat ook door het raam weer. Want het was vroeger ook nog een keer. Hadden we een artikel over een wethouder. Ja? Dat uh, hij bezig was op zijn computer. Dus moet overwerken. En toen keken mensen van buiten naar, naar zijn computer. En toen zagen ze dat hij hele vieze dingen aan het bekijken was. Ach, nee. Maar het moest voor het werk. Ah, ah. En toen? Oh, dat, was, dat was voor het werk volgens mij. Omdat uh, ze moest kijken of die beelden echt zo schandalig waren. Ah, dat kan ook. Dat zou ik Maar goed, deze vieze wethouder is dus ontslagen En heeft dus wel een wachtgeld gekregen van... Want... 286.000 euro Wauw. Wow Wat ziek idee nou, Dan kan je heel wat voor bellen Naar die vieze site Ja maar ik denk oh. mezelf Ik vind het ook wel een beetje kinderachtig Stel je voor dat je nou Ik heb het ook wel eens Voor mijn werk moet ik wel eens wat picto's Omdat ik fotootjes downloaden. Dus dan Op Google doe je dan een paar kreten Geen je maar, denk je van Wat is dat nou Ja dat, Toch even kijken En dan klik je erop En denk van, Oh, nee, oh nee, dat mag helemaal niet op mijn werk Oh nee wacht nou ja, voordat je weet zit je toch ergens in als man zijn. Ja, dat zit ingebakken. Dus dat dan kan dan je, je moeilijk even door. Door was maken. En dan ja. word je voor zoiets je ontslagen. Nou, dan zit je ze onderweg en krijg je. Ja, dat is de onbenullig, kom. Dat vind ik onbenullig hoor. Dan je even naar een vies plaatje kijken, word je dan meteen. Is het meteen uh... Eruit. Ja, maar het is ook zo moeilijk, hè, als werkgever om te zeggen van je mag niet op internet. Nee. Maar je hebt het wel heel, ik gebruik het wel heel vaak. Als zeker ook uh, taalkundig dat je denkt van kan dit of dat woord? Ja. Of, hè, de datum moet je dat nou met uh, puntjes tussen of niet? En uh, ik zoek het allemaal gelijk even op. Maar als alle uh, hele internet weggedaan uh, wordt, kan je niet even snel een, een telefoonnummer en al die dingen meer opzoeken. Maar ja, hey. het is een beetje lastig. Het is heel lastig. Maar ja, het ja. is niet anders, hè. Je, je, je moet anders. je erbij neerleggen. Ja, precies. Voor deze nou, graag gedaan. Dank u voor deze lieve dag. Ja, we stappen, stappen erop voor nee, stap. Ja, iets. ik vind het wel een heerlijke ja, afsluiting. Ja, nou, we zitten nog met een gat van een minuut. Heb je nog een, een bericht? Gat van een, ja, ik heb nog een ja. bericht hoor. Ja, nou, kom op. Er is een man in uh, New York en die wilde zijn naam veranderen, want hij vond uh, zijn eigen naam een beetje saai. En ja? Toen heeft hij zijn naam veranderd in Tyrannosaurus Rex. Hoe vind je dat? De rechter die moest hem goedkeuren. En die vroeg of hij die naam wilde veranderen om schuldeisers te ontlopen of om de wet omzeilen. Nee meneer, dat is niet het geval. Nou, en omdat hij alle officiële stappen heeft doorlopen, gaat hij voort en door het leven als Tyrannosaurus Rex Joseph Gold. Nou, is dat niet geweldig? Dat is echt... En uh, de, zijn, de vrouw noemt hem later Tyran, ja? zegt ze dan tegen hem.